De overwintering op Nova Zembla. Een waarachtig verslag van de wonderbare avonturen van Willem Darens en de zijne. Een hoorspelserie van Dick Walda. Regie Ad Leupler. Na maanden van sickenuren en de boot afhouden... vertrekken vanuit Amsterdam eindelijk de twee schepen. Die, getrouw aan het aloude driemaal scheep is recht voor de derde keer de doorgang om de Noord zullen trachten te vinden. De Jonge Republiek der Nederlanden aast op specerijen en andere rijkdommen, die te halen zijn in China, maar vooral in Indië. Indië, zo gaan de verhalen, is een wonderlijk rijk land waar de Nederlandse kooplieden veel brood in zien. De gemeente Amsterdam heeft enkele kooplieden bijeengehaald die de kosten van de expeditie op zich nemen terwijl de Staten-Generaal een forse premie voor de waaghalzen in vooruitzicht stelt. Willem Barens is de spil van het ganse gebeuren. Zijn belangrijkste taak is de vaarroute in kaart te brengen. Twee schepen zijn uitgerust. Eén onder commando van de bekwame Jacob van Heemskerk met als wetenschappelijk leider Barens aan boord. Het tweede, kleinere schip heeft Jan Cornelis de Rijp als gezagvoerder. Onderweg krijgen de schippers oneenigheid over de te varen koers. De Rijp wil zich zoveel mogelijk aan de consignes van zijn broodheren in Amsterdam houden. Barents daarentegen heeft haast. Hij weet van vorige keren dat de winter vroeg inzet. Hij hoopt op een open Poolzee die vlak achter Nova Zembla moet beginnen. Om deze redenen varen Barents en Van Heemskerk noordelijker dan de Rijp, die koppig afscheid neemt en zijn eigen koers gaat. De bemanning... Bestaat uit ervaren noordreizigers, zeelui van het beste soort. Onderweg meldt de man in het kraaiennest op een gegeven moment witte zwanen te zien, maar hij wordt door Barends terecht gewezen. Het eerste ijs is in zicht. Niet veel later wordt een eiland ontdekt, dat Beren eiland wordt genoemd. Eno gaat in de rug gedekt door zijn maat, de beer te lijf. Na een gevecht slagen de mannen erin het dier te overmeesteren. In triomf wordt het dode dier meegevoerd naar het schip. Kok Lennart Hendricks heeft de taak er een smakelijk maal van te bereiden. Het is juni in de heren jaren 1596. Schenk de bekers nog eens vol, Gerrit. Ja, ja. ja, ja. Daai, ja daar ik mee, wie, wie zijn we er kom alweer aan de wal? Maar domde berenvlees is taai en tranig. maaltje paling, dat zou ik liever lustig. <laughs> ja. dus wat drinken dan, Eén oog? Drink me maar vol, maatje. Nee, dat eten smaakt me niet. Een drol op een plank. vlees. Lennart, dat hoeft voor mij niet meer. <laughs> ik zal het noemen. Nee. Hoor jullie dat ook? Dat hoge zangerige geluid. gewoon uit. Ik heb het al een half uur in de kop. Huh? Net of de meerminnen met ons mee. <coughs> Stil dan eens, verdomme. Ja. Ja. Stel even, jongens. Huh? Ah, er is wat met je horen van Haarlem. Ik hoor totaal niks. En, en meerminnen hier? Ah. Ja. Daar kan je geen staat op maken. Ah, Die meisjes kom je overal mijn. tegen. Ja, ja, ja, ja. Toch hoor ik. Heel zacht, weliswaar. Oh nou. Een zangerig geluid dat ik niet kan thuisbrengen. Oh, oh niet. Oh. Hebben ze niet onder Biscayen? Wie, wie vaarde dat toen met me mee? Ja, ja, ja, ja. Nou, vertel op dan. Vertel. Nou, dat was in het vroege voorjaar. Nou, twee jaar terug. We voeren onder Biscayen. En ik hoorde precies hetzelfde geluid. En geen mens wilde erachter op straan. Nou, stil dan nog eens voor de tweede keer. Ah, ja, je hoort hoor. Stil dan. Misschien zijn ja. mijn oren beter dan de uwe. Nou, ah, dat kan. Dat kan, dat wil ik niet uitsluiten. En uh, zeemeerminnen? Nou, ik heb ze onder een zwemmen, hoor. Oh ja? Ja, als we een boot hadden uitgezet, dan konden we ze zo oppikken. Uh, Frans van Haarlem was aan het vertellen. Laat hij nou zijn verhaal afmaken. Ja, laat hij de verhaal toch afmaken. Nou, in één zag ik ze. Een stuk of zes. Zes? Ze zwommen in een rap tempo voor onze boot uit. Ah, oh, kon nou? je nagaan? Een snelheid hebben die wisten. Af en toe zag je hun lange haar. Dat is slierten op het water drijven. Waar is ze zo dichtbij dan? Uh, blond, blond haar en, en bijna witte gezicht. <laughs> precies, precies. En ze zongen en begeleidden ons schip En wezen de stuurman de weg. Tussen de klippen door naar van later vernamen. Toen we in Biscay in en aan land kwamen. Ze hadden als ik zou blind worden als ik lig. Tussen de gevaarlijke klippen die je er hebt. Doorgemanoeuvreerd. Ja. En toen? Ja, toen. Ze bleven op behoorlijke afstand. Draaiden dan af en toe hun hoofd om. En zwommen weer verder om ons de weg te wijzen. En zag je hun dan? Nauwelijks. Die bleven onder water. Oh. En uh, ja, maar dat is mannenpraat. Eh. Die wijfkes die hadden ferme borsten. Je <grijg> oh, ja. ja, oh, ja. dus zag ze af en toe als ze zich oprichtten en ze omdraaiden duidelijk boven water. Ronde, pronte, borst. Ja, we, ja, ja, ja. we hebben in de Middellandse zee eens geprobeerd... er een paar te vangen door listig naar bij te komen. En, en? Maar steeds als we ze er bij kwamen... ...doken ze onder water en verdwenen finale. Dus meer meer laat zich niet vangen? Ja, dat wil ik niet gezegd hebben, jonkie. Daar zul je zo niet over praten. Dat is alleen maar de je geest oproepen. Wie luistert mee en hoort te praten? Ja, dat is waar, Stuurman. Maar ik zou zo graag zo meer minnes van... ...nabij bekijken. Ja. Ze moeten een bar mooi nou, zijn. We nou op, te ja. hebben net uh, gebeeldhouden kopjes... ...van wit porselein. En, en zingen. Zingen. Zingen. Oh. Ze blijven eeuwig, jong. Zingen we daarvan. Want, want een oude zeemierminnen heeft ze helemaal nog nooit gezien. Dan ja. blijven ze altijd jong. Ja. In die vroeger tijden hè, hebben ze na een storm... ...in de Zuiderzees vijf minnen gevangen... ...en ze in optocht meegevoerd naar Edam... ...en in de kleren gestorven. Ah, <laughs> ja, kom Dat geloof ik niet. De vrouwen niet harder in die volle kleding. En ze zijn stuk voor stuk gestorven... ...bij gebrek aan zeewater. Nou, genoeg gepraat, mannen. Dus ga er voor mij aan de slag. De mannen van de Tweede Wacht aan dek... <coughs> ...houdt alle een goed oog in het zeil, mannen... ...want de maan voorspelt een pittig donker. <coughs> Geen belgetakeld schip... ...vreest stormen roos nog klip. In het boelen van de baren, zolang het van de streek van het recht kompas niet week, maar recht door zee kwam varen. Een goed stuurman behoort ook weerwijs te zijn. En aan de zon en de maan en het hemelse gewelf goed of kwaad weer te voorzien. Indien de maan op de vierde dag nadat die vol is geweest helder wordt bevonden, dan houdt men de gehele volgende maand goed weer. Volgens het zeggen van de oude Egyptenaren, zo dezelfde rood bevonden wordt, betekent het harde wind, indien zwart regen. Wanneer de hoornen van de maan zich stomp en ruig vertonen, betekent zulks regen en wind. Op een kring om de maan volgt gemeenlijk wind en dan van die kant waar hij het helderste is. Donkere maan betekent regen, rode maan wind en heldere maan schoon weer. Zo zich in het opgaan van de zon zeer rode stralen bevinden, dan betekent zulks wind, regen of mist. Is de zon s'avonds rood, dan geeft dat op de volgende dag goed weer. Dikke wolken om de zon bij het opgaan duiden erop dat die dag koude staat te wachten. Wanneer de zon bij het ondergaan zich blank vertoont, volgt s'nachts meestentijds regen en wind. Zo de zon een weinig opgeweest zijnde van achter een wolk stralen schiet, dan beduidt dat regen of s winters hagel en sneeuw. Als de dageraad bleek en helder is, volgt mooi weer. Als de zon vurig ondergaat, geeft dat s'morgend veel tijds oostenwind. Als het zal gaan waaien, ziet men de zee heftig bewegen en hard aanrollen. En ook wel reigers hoog in de lucht vliegen en de meeuwen boven het land scheren met gepiep en geschreeuw. Ook de sterren verschieten met lange staarten. Wanneer het water raast en de golven hard tegen het schip slaan, zonder dat men onweer verneemt, betekent zulks dat het spoedig op een storm zal aandraaien. Dagelijks houd ik in de kajuit van Barends en van Heemskerk het journaal bij. Iedere dag wordt het lood uitgegooid en de diepte van ons vaarwater gepeild. Barends houdt nauwkeurig, tenminste zo nauwgezet mogelijk, de kaart bij en werkt tot diep in de avond aan zijn kaarten en aantekeningen. Wij bevinden ons thans op poolhoogte 73 graden en 20 minuten noorderbreedte. Heemskerk, ik wil u raden met deze wind niet te dicht bij land te komen. Beter is het anker hieruit te gooien en met de kleine boten naar land te roeien. Dat lijkt mij juist, ja. Waar het ijs, daar geen u geen zorgen. Het is licht ijs. Voor bij Nova Zembla is het gebeurd. We hebben dat tot dus best door kunnen laveren, wat jij. Uh, Gaat u mee aan land of blijft u aan boord? Ik werk mijn kaarten af. Dit nieuwe eiland, vertel me er veel van. En ik bedenk een naam voor wat we vandaag ontdekten. Pieter Vos! Komen! aan stuurboord, Meer aan stuurboord. Ja! Aan beren geen gebrek, maar laat die rakken zoveel mogelijk met rust. Als het alleen maar om de huid te doen is, niemand lust het berenvlees, nog gij, nog ik. Waar woord, Schipper? Zwemmen als vissen. Voor we het weten dat een is op Zoek naar voedsel. Ja! Daarom, Pieter Vos, laat drie man achter aan boord en verzamel de rest in de voeiboten. Meester Vargas blijft aan boord, maar ik zal meegaan. Neem musketten, helvaarten en bijlen mee. En laat de wachten zich ook wafelen. En niet alleen vooruitvormen, verder zoals een nog hier meldt. Af en toe een blik in het water werpen. Die beerden zijn gedachte vechters. In de boten! In de booten. Je hebt het hoog gehouden? deze plek? Nee, nee, nee. Als we de inhoud Ik heb alles geregeld. U. B. U. in het water vielen en openbarsten. Ja, waarna het kijken, kant en klaar. GELACH ja, ja. Mamme, mamme! We moeten een paar eieren van thuis bewaren. Wij zijn de eerste die ooit die eieren zagen. Ja, we lijken zo langzamerhand wel echte ontdekkingsreizigers. Kom nou, mamme! Rapen, rapen! De willen geen gaatjes. Ja. Oh, dat gebabbel. Rapen, bukken! er liggen er hier genoeg. Als iemand mij die vervloekte vogel van het lijf houdt. Een uh, schots doet wonderen, misschien. Sir William Temple, Engelands eerste ambassadeur in de Nederlanden... ...meldde destijds... ...het volk van Holland kan ingedeeld worden in de volgende groepen. De boeren die hun land bewerken... En de zeelieden en schippers die hun schepen en binnenschepen bevoorraden. Verder koop- of handelslieden die in alle belangrijkste steden leven van hun rente of handel drijven. Ten slotte de heren en de officieren van het leger. De eerste groep omvat een soort volk dat eerder vlijtig is dan arbeidzaam. Saai en traag van begrip en daarom niet bevattelijk voor inderhaast gesproken worden, maar gewillig als men ze vriendelijk en oprecht toespreekt. Ook zijn ze voor reden vatbaar, als men ze maar de tijd gunt om na te denken. De zeelieden zijn een simpel, maar veel ruwer volk. Het zij door het element waarop ze hun leven doorbrengen, het zij door hun voeding, die over het algemeen bestaat uit vis en graan en die hartiger is dan die van de boeren. Ze zijn nurks en slecht gemanierd, hetgeen men ten onrechte vaak voor trots aanziet. Over het algemeen lijken alle lusten en hartstochten hier op een laag pitje te staan, vergeleken met andere landen, behalve gierigheid. Maar deze eigenschap zal hier geen gewelddadige vormen aannemen, omdat ze gevoed wordt door vlijt en spaarzaamheid, en niet ontaard in oplichterij, beroving of onderdrukking. Hun temperament is niet lichtzinnig genoeg voor vrolijkheid, nog bestand tegen de ongewone inspanning van de humor, nog warm genoeg voor de liefde. Op 23 juni lichten wij ons anker en voeren nu gehinderd door drijfijs bij een beste wind verder. Willem Barends heeft het eiland op zijn kaarten verwerkt en het Spitsbergen genoemd. Evert Jacobs, die in het kraaienest zat, kreeg voor zijn ontdekking een extra oorlam. Het eiland ligt op 80 graden noorderbreedte. Er groeit gras en in de verte zagen wij rendieren lopen. Enkele mannen zetten de achtervolging in... Maar zij vergaten de domkoppen hun musketten mee te nemen zodat ons een smakelijk maal ontging. We zeilen nu met beste wind eerst in zuidelijke richting en later in oostelijke richting tot op ongeveer 73 graden Noorderbreedte. We zetten koers naar Kaap Kanien in de oosthoek van de Witte Zee. Hou er ook op, Pieter Vos, dat we best een zwaar weer kunnen krijgen. Die, daar, de koppen op het water. Ik zal een extra man bij de wacht zetten. Ik zal de geitouwen voor laten vieren en dat marszaal in nemen. De zeilen dienen niet al te strak aan de raas gehecht te zijn, maar op zulke wijze dat de wind, daarin blazende, de zeilen enige rondheid geeft. Dus vat de wind beter in het zeil of kan meer beweging aan het doek overgeven. En het schip zal beter voortgang hebben als men zeer scherp bij de wind zeilt. De zeelui zijn van mening dat de voorste zeilen de meeste voortgang aan het schip verschaffen. Om reden dat de wind daar het schip gelijk als trekt en achter of in het midden maar alleenig duwt. Ook dat de wind in de voorste zeilen de baren der zee beter snijdt. Voor hoeft men niet al te veel zeils te maken, opdat het schip daardoor niet te zeer komt te bukken. Het is een ijzeren wet bij de zeelieden, geen wind vergeefs voorbij te laten vliegen, als men dezelfde vangen kan. Hiertoe zou men wederzijds buitenboord vleugels kunnen verzinnen, gelijk men die bij aan de nokken van de raas ziet gehecht, gijken en leizeilen genaamd, welke onder weinig breder zijn dan boven. Dit geschiedt bij jachtmaken, vlieden en als men grote haast heeft. Onderaan de marszeilen worden in zo'n geval ook wel medezeilen gebonden. Die men vatsen noemt. Het gaat spook over een heemskerk. Juist nu we het niet kunnen gebruiken. Ja, we moeten eruit. Alle hens aan dek. Alle hens aan dek! Gerrit loopt gesmeerde bliksem naar beneden en al iedereen uit de koe. Jawel, meester Barend. Alle hens aan dek! in positie! Los de scheerlijnen! Laat in de zeilen! Laat vieren dat touw! Laat vieren, zeg ik! We verliezen het dus zo! Luister nou, jonge maatje! Wil je met dat stuk touw te water raken? Los zeg ik en daarvoor, dus. en je! Het jij en naar voren! Gaan op nu een keer jou? We kennen heil! zijn zo vast als mogelijk is! God help ons! Loods om nog meer heen! Dat maakt dat wij veilig achter het en vlak raken! Alle handen op dat was en Al daar de open pols in rustig kunnen bevaren! Ik neem het roer over, hoog En jij naar voren! Haal er één oog en helpen hem het brood zelf vast te zetten. Controleer de maas. Ik kan het roer ook overnemen. Geef het mij. Jij kunt naar voren. Red u het hier, meester Barens? Geen alleen. Met Gods hulp houd ik het roer. Dankzij de goedertierenheid van onze goede God, zijn wij erin geslaagd de doden dans te ontspringen. Wij bidden thans als lof aan den Heren, hier zeilen wij met God verheven. Hier zeilen wij met God verheven. God wil ons onze zonden vergeven, onze zonden en onze misdaad. God is onze troost, onze toeverlaat. God verleent ons hier geluk en behouden reis, mooi weer en voorwind, blijd scheiden, klaar gezicht, goed voorspoed. God houdt ons in goede plicht. Amen. Ik vertrouw erop dat er ieder mee werkt om alle zeilen bij te zetten... ...om ons schip zo rap mogelijk weer op goede koers te hebben. En ieder volgt de instructies op van Joris Christoffel, onze timmerman... ...als hij geen wacht heeft of andere diensten, verordeneert door de stuurman. Is dat duidelijk? goed De meeuwen waren in geen uren te bekennen. De wind waaide als frisse koelte. Rondom ons schip zagen we steeds meer licht drijfijs... Er was behoorlijk wat werk aan de winkel. Vele zeilen moesten gerepareerd worden. Eén van de bovenste zeilen was finaal doormidden gescheurd. De mannen klommen in het wand om het zeil naar beneden te halen en aan dek te repareren. Er moesten overal nieuwe touwen komen. Een deel van de kleine mast was vernield. Timmerman Joris Christoffel had dagen werk om de schade te herstellen. Inmiddels voeren wij al een etmaal door het ijs op 90 vadem diep. En waren op een hoogte van 74 graden 10 minuten noorderbreedte. Nee. nee. Om Gods wil. Niet nog eens. Oh. Oh. Hénoog, oog, wakker worden. Wakker, wakker, je droomt. Wat doe jij hier? Maar moet je met dat scheermes? Ik me. <laughs> Jij? Je hebt toch niet één haar staan, mijn jongen? Dat vergeeft ze moeite. zult met uw harde woorden de doen wakker worden... en het gafloek is dan niet van de lucht. Eh. Waar was ik om de drommel? Weer terug op de galeien, natuurlijk. Als vanouds. Dat ik dat maar niet op mijn kop kan zetten. Zal ik je wat warmste drinken geven? Ik had liever een oorlam. Het zou maar beter smaken. Hoe is het weer buiten? We zijn er met een rustig vaartje voort. Vertel eens over je Galilea-tijd. Dat was de diepste treurigheid, mijn jongen. De slechtste jaren van mijn leven. En nog vond ik niet dat ik er levend vanaf ben gekomen. Zijn het gevangen genomen? Die zijn erachter. Door de Spanjool. Zo begon het, na een gevecht in de Middellandse Zee. We waren met drie overlevenden. De rest was in het water gedoken, verzopen of doodgeschoten door die rabouwen. Slechter volk heb ik mijn hele leven niet meegemaakt. En toen, nog. We werden in de boeien geslagen, konden nog niet wenden of keren. En men gooide ons voor de kust in kleine boten. Ieder die zijn mond open kreeg een lel met de zweep. We waren met moeren, Fransen en Engelsman. Zo kwamen we aan boord van het geleidschip. En ik kreeg mijn een vaste plaats toegewezen. Ik werd vast geklonken als een beest. Bij een ramp dat je verzopen zonder weg te kunnen zwemmen. Naast me, een kleine moer. We konden nauwelijks met elkaar praten. En hij verstond mij niet. En ik hem niet. Het eten... Oud brood. Twee keer daags. En wat dunne soep werd voor je neergekwakt. Ja, veel moeite vrat je dat op. Je werd in de kort mogelijke tijd op een beest. Een ander woord kan ik er niet voor bedenken. Moest je alleen maar roeien een oog? Dag in, dag uit? Ja, dag in, dag uit. Ik dacht dat ik malende werd. Alleen de sterkste hielden het uit. De pest brak uit een boord... In de tijd van enkele dagen bleven er van de veertig mannen. een stuk of acht over. De rest werd zieltogend overboord gezet. En uh, je slaapplaats? Op het nauwe tussendek. Een stinkend en vuil hok. waar je je kont niet kon keren. En, en als jullie de havens binnenliepen. Dat was de hel gelijk. Dan werden we in die brandende hitte opgesloten. Terwijl, je moet weten. Ik ken al die havensteden op mijn duimpje. In elke stad loop ik blind naar de herberg en de vrouwen. Had je overal vrouwen? Ja, overal. En dan vroeg ik aan de bewakers, tenminste als ze goed geluimd waren, waar we aanmeerden. En dan kon ik, in dat donkere kot, de haren wel uit mijn kop trekken van chagrijn. Ik wist waar we waren en wie me aan wal zou opwachten. Dan de straffen. Afgezien van de dagelijkse portie zweepslagen om je op te jagen bij het roeien, was geen stuk van mijn lijf niet rauw gerost. Hadden de Spanjolen nog ja. andere streken? Soms dan wezen ze er zomaar eentje aan om de tucht erin te houden. En wat gebeurde er dan? Dan werd je, en dat was nog het minste, gelaarsd. Gelaarsd? Een laars was een stuk teertouw in een huls, in pekel gehaard. Je broek werd nat gemaakt en zo kreeg je voor je natte gat zo'n twintig, dertig lellen. Je kon van de pijn niet meer zitten en moest dan half staan ervoor roeien. Ik ben een keer aan de mast genageld voor de grap. Spanjolen stonden joelend om mij me heen. Met een mes werd ik aan de mast genageld, dwars door mijn rechterhand. Je moest zo blijven staan. Of jezelf losrukken. Kijk, hier is het litteken. Wat een barbare. Ik heb gezworen wraak te nemen op elke Spanjool die ik later tegenkom, jonkie. hij nou, je woord gehangen? Jazeker wel. Mijn maat, mijn beste maat, hebben de rabouwen van de ra laten vallen. Hij was aan handen en voeten gebonden en werd zo naar boven gehezen tot in de nok van de grote raar. We hebben een stuk touw aan de katrol verbonden en toen naar beneden gedonderd. Een keer of twintig gesopt, net zolang dat de beroerlingen er genoeg van hadden. Ja, elke keer werd je maat in het water gedonderd? Ja, hij was al na de eerste drie keren half verzopen en bij de tiende keer morst dood. Voor wie ik door het vuur zou gaan. Ja. Ik, ik ga verder met schieren. Ik ga de kooi. Ja. Het is goed zo te praten met jou, mijn jongen. Het lucht wat op. Het bevalt me goed, oog als ik dat zo mag zeggen. Nou goed, slaap maar. De straffen in de Nederlanden zijn niet mis. Wie zijn vader doodt, wordt geradbraakt en wordt aan de staart van een paard naar het executieterrein gesleept. Wie zijn moeder vermoordt, wordt met een aap, een hond, een haan en een slang in één zak genaaid en verdronken. Op vrouwenverkrachting, op bloedschande, op homoseksualiteit staat de doodstraf. Er staat ook een stevige straf op concubinaat. Onzedelijkheid wordt streng getuchtigd. De dienaren van de schout hebben echter ten alle tijden de vrijheid op bepaalde plaatsen bordeel te houden. In de pijl en halfsteeg flaneert de lieve ondeugd met een vrijbrief van de overheid. Op 17 juli verdiende ik een oorlam. Ik had dienst in het kraaienest en zag als eerste Nova Zembla. Wij bevonden ons toen op 74 graden en 40 minuten noorderbreedte. We hielden de kustlijn aan en waren voorlopig niet van plan te land te gaan. Gedachtig onze opgave en barents motto... Achter Nova Zembla is het ijs voorbij. We moeten op een goede afstand van Nova Zembla blijven, beste Van Eemskerk. Ja. Misschien herinner je je dat de eerste keer dat we hier voeren... we vlak onder de kust bleven om alles zo goed mogelijk in ogen te nemen. En dat Cornelis met zijn schip vast kwam te zitten... en wij bijna een halve week op het schema verloren. En maar bidden om een goede wind. Ja. Ja, Pieter, mijn verontschuldigingen, dus. heren, maar ik wil u attenderen op de beren die de maats op Nova hem laat waarnemen. Uh -huh. Nou, vanaf gisteren er wel een stuk of tien bij elkaar. Ze zijn vaak met z'n tweeën, man en een wijf, vermoed ik. Ja, maar Vos. De maats lust de berenvlees niet eens. En wat moeten wij nou onderdrollen met al die huiders? Nee, maar, maar plaats in in truim. Dit is er toch al overvol. Yeah. Goed, goed, maar het leek me toch goed u dit te melden. Ah, bedankt, Pieter. Zeg, hoe is de stemming onder de maats? Goeie ploeg, kan niet anders zeggen. Zotternij is schering en inslag. Gekanker heb ik nog nauwelijks vernomen. Prima. Ik komt dadelijk aan het dek. We peilen opnieuw. Ja, ik loop nou naar achteren. Kok, wat schaft de pot deze zondag? De laatste eieren van Spitsbergen heb ik in het maal van vandaag verwerkt. Mogen het jullie goed bekomen, mannen. Ja. Onze vader, die de hemelen zijt, Uw naam wordt geheiligd Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk naar hemel als op de Geef ons hemel als dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij, vergeven onze de schulden naar. Leid ons niet in de vlugging, en verlos ons aan de doze. Want U is het koninkrijk en de kracht, en de Heerlijkheid die in Amen. Amen. Op sommige schepen wordt als volgt geschaft. Zondag. Voor zes personen aan een bak. De vroegkost. Een bak gutten met pekelharing. Smiddags een bak grauwe erchten. En een pond vlees. Of een half pond spek voor ieder hoofd. S'avonds wederom grauwe erchten. Op maandag, dinsdag en woensdag... Smorgens een bak grutten met een pekelharing voor iedere man, smiddags en s'avonds een bak groene ette vooraf en dan stokvis met doop. Donderdag, de vroegkost, een bak grutten met pekelharing als vorige, desmiddags een bak grauwe ette vooraf en elk een pond vlees voor die dag. Desavonds een bak grauwe ertten. Iedere man krijgt vijf pond hard brood in de week, een pond kaas en een half pond boter. Ook bier, zoveel zij kunnen drinken weilen wordt er zouten haring geschaft op de visdagen. Levende eenden zijn dienstiger op het schip dan hoenders, want zij houden beter vlees en leggen meer eieren. De kok is gehouden het vet van het vlees komende, zo het eetbaar is, voor de maats bij de grutte te doen. En het vuile smeer wordt voor het schip gebruikt. Van de ene dag op de andere verdween de wind. Wij maakten geen meter voortgang. Tot aan begin augustus bleven wij stilliggen, God biddend om een pittige bries. Om de tijd te doden gingen wij met enkele maats aan land. Het begint te snijden, man. Hè? Sneeuw in augustus. Als dat geen slecht voorteken is, ja. dan het oog rijk, geen spietje groen te zien. Dat we hebben Pitsberger beter doen. Kijk, kijk, kijk! Dan doen we een in weer, Hij weer weer aan. joh! maar, joh! voor je leven. Bij kan er blijven misbaar maken! Waar zijn ze zijn ze dan? Ik zie ze niet! Terwijl opzij, dan komen ze weer! Kijk, kijk, Ha! Ha! Ha! Ha! de Ha! Laat de Ha! daar roeien! Ja. Ja. De roeien voor je leven! Ja, maar kom De kapitein der piekenaars, Alonso Vasquez, beschreef het karakter der Hollanders als volgt. Weergaloos is hun taaie volharding, want al zien zij dat zij dood en verduiftigen moet gaan, zij laten zich niet raden en willen hun vergissing niet inzien. Zij zijn zo koppig, dat zij liever hun leven verliezen dan op een ingeslagen weg teruggaan. Als zij tot straf voor een misdaad tot de strop zijn veroordeeld, zijn zij zelfs aan de voet van de galg driest en vermetel. Nooit heeft men bij een van hen enig spoor van vrees ontdekt, of bespeurde men enige ontroering, of verbleekte zij van angst. Van elf tot twaalf uur, het uur van respijt dat men hun geeft voordat het vonnis wordt voltrokken, vermaken zij zich met kruik en kroes in de handen, en ze brengen toosten uit op de beul en op degene die gekomen zijn om de terechtstelling bij te wonen. Zij zeggen allerlei snaakse dingen, geven opdrachten en boodschappen voor hun verwanten en afwezige vrienden, zonder dat zij denken aan de dood die zij voor ogen hebben. Zij drinken alsmaar door. Als de klok twaalf begint te slaan, zwijgen zij, leggen zich eigenhandig de strop om de hals en springen met ongelooflijke moed de ladder af. De ijs wordt zwaardig, Vos. weer het schip zo voorzichtig mogelijk om de Ijsberg. We zien de top, maar we weten niet hoe diep die berg onder water reikt. Hou bakboord. Bakboord, zeg ik! Bakboord! Hou bakboord! Bakboord! Hou bakboord! Sneeuw en mist, dat is iets wat we niet kunnen gebruiken. De wind is goed. Ja, dat wel, maar het is te riskant varen en dan zo de avond door, dat is slecht. Heeft u van ons avontuur op Nova Zembla gehoord? Ja. Ja, die beren worden steeds vrij postiger. Ze verrekken kennelijk van de honger. Ze zijn op zoek naar makkelijke proviant. Ik laat een extra wacht uitzetten. Ja, maar de maat dragen zo zoetjes afgekraaid ja, met al die extra wachturen. Ja. Het is tijdelijk, nou ik hoop. De sneeuwjacht wordt veller. Als we zo doorvaren, zien we geen hand meer voor ogen, schipper. Het beste is vast te maken aan de ijsberg en het anker te laten vallen. Laat een paar van de mannen aan het stuurbord touw uitzetten om aan die ijsbergen vast te leggen en dan gooi je het anker uit. We moeten wachten tot de sneeuwberg voorbij is en de mist is opgetrokken. Anker los! Achterloos! Eerste ploeg aan het stuurboord! Eerste ploeg aan stuurboord! ploeg aan stuurboord! Ik ga het aanleggen, Barens. Zo kunnen we niet verder varen, het is veel te riskant. Misschien is het verstandig om aan land te gaan en vervolgens van het hoogste punt eens te bekijken hoe de vlag ervoor staat. Ik ga met u mee, meester Barens. Laten ja. we nou in elk geval wachten totdat de mist is opgevallen. Vanzelf koppen. met toch. Hop! Wat? Onderbare omstandigheden, terwijl de sneeuw aanhield, roeide tien man naar land. We hadden zo dicht mogelijk langs land gevaren, om het moeilijk roeien door het ijs zo kort mogelijk te houden. De mannen kwamen terug met een blijde boodschap. Ze hadden een hoge berg beklommen en hadden in het zuidoosten een oost-zuidoosten open water gezien. Wel aan, de reis is gewonnen. We slagen. Barends heeft gelijk gehad. Nou, voor ieder, een extra oorlam, mannen. Ja. Ah. Ja. Nog een korte ruk en we zitten in de open zee. Wie wat beter, Barnes? Hoezé! Goed Mannen, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Je weet er alles van. Maar gezamenlijk zullen we er komen. Zo, hoe ver was het open water naar schatting van hier verwijderd? Ah, met deze stevige bries en dag dagvaren denk ik zo. Wel nee, met dit snelle schip doen we het in tien uren en niet langer. Om wat zullen we wedden? Aan boord wordt niet gedobbeld of gewet. Eén oog, je houdt aan je consignes. Bij wijze van spreken dan, schipper. Maar ik blijf volhouden dat we binnen een uur of tien... Elf, twaalf! Goed dan, dat we binnen twaalf uur in open water zitten en de ellende voorbij is. Proost! Proost! Ja, Maar we hadden te vroeg gejuicht. Het is treurig, maar waar. De sneeuw werd heviger en heviger. En steeds minder snel vorderden wij op onze vaart. Sta je te kleuren, hoog houdt? Kom je aflossen. Ik heb nu alleen maar zin in een oerlam En een warm bed. Ik ben koud op het bot. Vorderen we wat? Nou, Verdomde voor dikker en dikker te worden. Ga naar bed. Goeie wachtmaat. De wind is goed. In De vader! De koevoel uit het ruim. Voordat het schip gelicht wordt, anders zijn we nog verder vanuit. Daar het ruim, mannen! En haal het zwager reeds van de borst. Pijlen en toevoeten! Luister dat de ons van de kant. Tien man van boord aan het ijs op! Geweldig hoor! Het zal ons niet gebeuren dat we hier aan het eind van de wereld vastkomen te zitten. Oh, goede god! Help ons! Het was het derde deel van de overwintering op Nova Zembla. Een hoorspelserie van Dick Walda. Willem Barens werd gespeeld door Frans Zomers. Jacob van Heemskerk door Jan Burgers En Gerrit de Veer door Paul van der Lek. Hans Karstenberg speelde Pieter Vos. Hans Hoekman Evert Jacobs. Dries Krijn Frans van Haarlem. En Donater Markas, Lennart Hendricks. Simon Reiniers werd gespeeld door Gerspiet. Dunker Jans door Olaf Wijnands. Joris Christoffel door Floor Koen. Jacob van Sterndurg door Joop van der Donk. Karsten Hooghout door Colmeijer. En Klaas Andries door Jan Wechter. De commentaar werd gesproken door Barbara Hofman en Gerrie Mantel. De muziek werd uitgevoerd door Karen Visser, Koosje Wijzenbeek, Hans Westerling en Donald de Marcas. Technische realisatie Beer Gertenbach, Ton Prudon en Max Westra. De regie had Ad leuker.